1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Goedemiddag. Rapport kritisch over politieoptreden in zaak Breivik. Tribune van Duitse voetbalclub mogelijk gesaboteerd. En Den Bos maakt zich op voor huldiging Olympiers. In het noordoosten, volop zon. In het zuiden en zuidwesten van het land, meer bewolking. Met kans op een bui. Bij matige zuidoostenwind wordt het 23 graden in het noorden. En zo'n 26 in het zuidoosten. Morgen dan kan op meer plaatsen een bui voorkomen. Dan wordt het wel opnieuw een graad of 25. Een onafhankelijke commissie presenteert over een paar minuten... een rapport over de aanslagen in Noorwegen vorig jaar juli. 77 mensen kwamen daarbij om het leven. Vlak na die aanslagen gaf de premier de commissie de opdracht... om te onderzoeken wat er allemaal misging. Correspondent Rolien Kretol nu. Rolien, um, conclusies uit dat rapport, welke zijn dat? Nou, het rapport wordt op dit moment uh, openbaar uh, gemaakt. De persconferentie is net uh, begonnen. Maar delen van dat rapport zijn al eerder uitgelekt. En daarom weten we dat vooral uh, de politie in Noorwegen onder vuur wordt genomen. Met name daar zijn heel veel uh, dingen misgegaan. En ja, die hebben te maken met uh, leidinggevenden die verkeerde inschattingen hebben gemaakt. Veel uh, miscommunicatie. En ja, wat ook meespeelde was dat uh, deze aansluiting plaatsvonden in een vakantieperiode... waardoor veel politiekantoren ondermand waren. Hmm. Kun je voorbeelden noemen van dingen die er fout zijn gegaan? Ja, nou, de lijst is lang. Het is ook een heel dik rapport. Maar een van de kritiekpunten is dat de politie er veel te lang over deed om naar het eiland te komen. Veel mensen herinneren zich nog wel de tv-beelden met die zwaar bepakte commando's die een rubberbootje, een rubber motorbootje, motorbootje instappen, op weg naar het eiland zijn. En die zo zwaar bepakt zijn dat dat bootje bijna zinkt en die hulp nodig hebben van burgers. Nou, die commando's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 van Breivik, waarin Breivik was weggereden, die tip wat werd genegeerd. Die getuige werd later teruggebeld, maar toen was het eigenlijk al te laat. Toen was Breivik al op weg van het centrum van Oslo naar het eiland Utoja. Dus ja, de lijst is lang en dat wordt op dit moment allemaal naar buiten gebracht. Gaat dit nou gevolgen krijgen, Rolien, om in de toekomst de zaken... efficiënter, beter te laten verlopen? Nou, ik, ja, ik denk dat ze uh, dit, wel, uh, dit rapport wel zien. Uh, uh, ze vinden het belangrijk om hiervan te leren. Ik vraag me af of er mensen opstappen. Dat kan, dat weet ik niet. Uh, er bestaat wel een angst om zondebokken aan te wijzen. En er staan zelfs psychologen uh, klaar om politiemensen... die met naam en toenaam in dit rapport worden genoemd uh, te ondersteunen. Maar ja, dit rapport is vooral uh, heel belangrijk voor de slachtoffers. Die hebben een jaar lang uh, gewacht op antwoorden, die willen weten wat er precies is gebeurd, wat er precies mis is gegaan. En dat geldt met name voor ja, ouders van kinderen die op dat eiland uh, zijn doodgeschoten, die wachten eigenlijk al een jaar lang op een zwart op wit uh, verklaring, uh, wat er precies mis is gegaan. Zometeen de presentatie van dat rapport over die aanslagen vorig jaar. Rolien Karton, dankjewel. De trein met de Nederlandse Olympische sporters... die is ruim een uur geleden vertrokken vanuit Londen. Vier uur, dan komen ze aan in Den Bosch, maken een tussenstop in Brussel. In Den Bosch, daar worden ze in de buurt van de Draak... op het plein voor het station gehuldigd. Verslaggever Edwin Cornelissen zit ook in die trein en hij was bij het vertrek is op het immense King's Cross Station, waar Maurits Hendricks nog even snel een toespraak houdt om Engeland te bedanken voor het gastheerschap. En waar de Nederlandse sporthelden Epke Zonderland voorop de buitenlandse pers nog even te woord staan. En dan is het de trein in, Jurandi Martina. Ja. Heb je alles bij je? Nee, alleen eentje. De anderen zijn mijn machinetjes alweer. Ja. ja. Ben je helemaal klaar voor de thuisreis? Ja, ik ben klaar. Blij dat je weggaat uit Londen? Nou, nah, niet blij, maar ik ben wel blij dat ik naar Nederland ga, joh. Ja? Ja. Wat verwacht je ervan? Want uh, ja, het wordt een heel, uh, heel gedoe, hè, in Den Bosch? Ja, veel mensen verwacht ik. <laughs> het is ook een beetje voor jou gaan toch, hè? Ja, zeker. Heb je en... veel reacties gehad ook? Heel, heel veel. En dat, dat is het mooiste ding, van ook die hele spelen en al die ervaringen, Maar al die mensen... die. Jongen, we hebben aan um, reactie gegeven en na. Het is heel mooi, man. Ja, dan weet je echt wat het teweegbrengt, hè? Olympische Spelen is met niks te vergelijken. Ja, dit is die beste. man, waren die beste, joh. Ja. <laughs> en jij staat hier weer blij, hè? Ja, hé. Atleet Giovanni Martina. Zijn machientje is al weg. Hij was in gesprek met Edwin Cornelissen. De bos is helemaal klaar voor de huldiging van de sporters. Burgemeester Rombouts verwacht 8000 mensen bij het station. Het station is helemaal omgedoopt tot een. Uh,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 Dit is het NOS Journaal, het Alt Megens. Politie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar mogelijke sabotage... van een tribune van het voetbalstadion van FSV Zwickau. Zaterdag werd vlak voor de aftrap ontdekt dat de tribune instabiel was. Correspondent Tim de Wit nu. Tim, wat is er gebeurd bij die club? Ja, zaterdag zouden uh, Zwickau uh, en Karlsbad Jena tegen elkaar spelen. Een wedstrijd in de vierde divisie van Duitsland. Maar vlak voor de aftrap bleek dat de staantribune voor de bezoekende fans van Jena onveilig was. Uh, waardoor er ruim 800 supporters van de tribune af moesten. En de wedstrijd uiteindelijk niet is doorgegaan. Ja, er kwamen de fans van Jena zelf achter toen het vak uh, vol stond. En toen is het vak met behulp van de politie snel leeggemaakt. Maar naar nu blijkt is de tribune hoogstwaarschijnlijk gesaboteerd. En het vermoeden bestaat zelfs dat fans van Zwickau uh, bewust moeren hebben losgedreven. Van de staantribune. Ja, dat dat tot vreselijke gevolgen kunnen leiden, natuurlijk. Hoe, hoe zijn ze erachter gekomen dat, dat er mogelijk gesaboteerd is? Uh, nou. Wat bleek is dat vrijdag was het stadion nog goed gekeurd. Uh, het is namelijk een vrij nieuw stadion. Dit was alleen wel een noodtribune voor de bezoekende fans. Uh, maar toen het vak dus vol stond, werd het zo instabiel... begon het zo te schudden, uh, ja, dat er wel iets aan de hand moest zijn. En toen bleek dat er inderdaad moeren op de grond vielen... tijdens het schudden. Dus zo zijn ze erachter gekomen. Die zijn op scherp gezet. Die moeren zijn losgedraaid... en dat is op scherp gezet, denk ik. Precies, ja. Ja. ja. Die clubs, uh, Twikau en Jena, uh, hebben die nou een geschiedenis van geweld... of rivaliteit? Hoe zit dat? Nou, nee, niet bepaald dat ze een hele ongezonde rivaliteit hebben of zo. Uh, Twicko en Jena ja, komen allebei uit voormalig Oost-Duitsland, spelen dus in de vierde divisie. Uh, nou, het zijn ook niet echt hele grote clubs, maar het zijn wel twee clubs die bekend staan om zijn hooligans, dat moet wel gezegd. Maar nee, er is niet echt iets bekend over een mogelijke aanleiding voor hmm. deze mogelijke sabotage. Hmm. Wel reacties reactie zal in Duitsland of in de pers op, uh, op die sabotage, als het sabotage blijkt te zijn? Ja, ja, zeker. Er is wel geschokt gereageerd. Want ja, stel dat die tribune was ingestort, dan hadden er zeker gewonden, misschien wel doden kunnen vallen. Ja, verschillende media hebben het zelfs over een moordaanslag. En ook de politie die is behoorlijk uitgesproken. Die noemde het, als het inderdaad allemaal zo blijkt te zijn... een nieuwe dimensie aan het supportersgeweld in Duitsland. Want zoiets is hier nog nooit gebeurd. Ja, er wordt nu druk jacht gemaakt dus op de mogelijke daders. En de club Jena zelf zal alle juridische stappen nemen... die nodig zijn om de onderste steen boven te krijgen. Tim de Wit, dankjewel. Oplichters proberen een slaatje te slaan uit het Dorifel-virus. Volgens de fraude helpdesk worden slachtoffers van het computervirus gebeld... door mensen die doen of ze werken bij Microsoft. Die proberen dan slachtoffers beveiligingssoftware te verkopen... om het virus uit te schakelen. In bijna alle gevallen bieden ze een antiviruspakket aan dat heel duur is... en dat niet werkt, waarschuwt de fraude helpdesk. De oplichters vragen om creditcardgegevens... en volgens de helpdesk zijn tientallen mensen daar al ingetrapt. De mevrouw De Helpdesk is een meldpunt dat vorig jaar is ingesteld door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Ibogaïne, een omstreden afkikmiddel is dat. De Radboud Universiteit in Nijmegen en de verslavingszorginstelling IRISZorg Zorg willen onderzoek doen naar het middel. Psychiater Toon van Oosteren, u bent een van de mensen die zich hard maakt voor uh, zo'n onderzoek naar ibogaïne. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Oosteren, wat is dat voor middel, ibogaïne? Ibogene is het uh, middel wat uh, een soort van poeder... wat uh, uit de wortel komt van de iboga-plant die in Afrika groeit. Ja. En, en wat voor effect heeft die? Het uh, meest bekende effect daarvan is dat het uh, hallucinaties opwekt. Opwekt. En, en die, die zou kunnen helpen bij het afkicken? Nou, of er een relatie is tussen de hallucinaties... en het uh, feit dat mensen daarna minder zin hebben in drugs... dat is niet bekend. Hmm. Maar het middel, dat, dat, dat is uitgebreid onderzocht, dier experimenteel onderzocht, onder andere in de Verenigde Staten. Ja. En daarbij kwam duidelijk uit dat de, bij dier onderzoek er minder behoefte was aan het gebruiken van drugs. En vandaar zegt u dat het wetenschappelijk moet worden onderzocht? Dat is één van de redenen. De andere reden is dat het op tal van plekken in de wereld gebruikt wordt zonder goed medisch toezicht... En inmiddels is wel bekend dat het mogelijk gevaarlijk is... als je het niet zonder goed medisch toezicht gebruikt. Mm -hmm. En, en hoe, hoe gaat u dat op mensen onderzoeken? Nou, op de eerste plaats is het zo dat wij een hobbel te nemen hebben... Die, om het middel zodanig beschikbaar te krijgen... dat het eh, wetenschappelijk zuiver genoeg is om het toe te passen. Ja. Dat wil zeggen dat je het iedere keer als je het toedient... dat je zeker weet dat je dezelfde dosis geeft... Uh, wij zijn daarmee bezig uh, om dat beschikbaar te krijgen. Maar dat is een lastig te nemen hobbel. Dat is één. En tweede is dat wanneer dat, uh, die hobbel genomen is en een medisch-ethische toetsingscommissie... Uh, er gaat een telefoon af. Ja, N ik heb uh, hem uh, weggedrukt. Een ja. uh, medisch-ethische toetsingscommissie zegt... Oké, okay, wat jullie willen, dat is wetenschappelijk en verantwoord... Dan gaan we het uh, doen en uh, dan zouden we, en uh, het onderzoeksvoorstel ligt feitelijk al klaar. Wat we willen gaan doen is dat we een uh, klein, kleine groep mensen willen onderzoeken waarbij we willen kijken naar hoe gevaarlijk is het middel. Maar dat kunnen we dus couperen door heel, dus hele, uh, hele sterke uh, veiligheidseisen, strenge veiligheidseisen eraan te stellen. Ja. En uh, de andere kant is uh, van hoe lang duurt het uh, de periode waarin men geen uh, zin meer heeft in drugs. Ja, want, want het, het, is zo dat het werkt hallucinerend, maar het is dus ook gevaarlijk... want daarom wil niet iedereen eraan meewerken. Uh, het, het is gevaarlijk als je het niet onder veilige omstandigheden neemt. Mm -hmm. En de, dat wil zeggen, uh, hallucinaties is één. Dus je moet mensen uh, met goed bewaken. En het tweede is dat het, uh, wanneer je geen hartbewaking doet... dan kan het zijn dat door een ritmestoornis er een uh, ernstig incident plaatsvindt. Dus je moet mensen aan een monitor leggen met een intensivist ernaast. Ja. Want, want dat laatste, u zegt de, de, het risico op hartritmestoornissen, dat is de reden dat, dat de, de farmaceutische industrie niet wil meedoen, hè? Nou, ik denk beide. Zowel hallucinaties als uh, hartritmestoornissen. De, dus dat betekent dat, uh, om het goed beschikbaar te krijgen, moet je uh, een, een behoorlijke veiligheidsprotocol uh, um, eraan hangen. En dat is, dat is minder aantrekkelijk voor de massaproductie. Ja. Maar wanneer kunt u gaan testen, meneer Van Oosteren? Zodra we het middel beschikbaar hebben. Ja. En dat, dat is een enorme hobbel, dat, dat snapt u wel bij zo'n middel. Want dat moet in een, in een laboratorium wat een, een hoge certificering heeft, moet dat getoetst worden. Oké. Okay. Um, ik dank u voor de uitleg, Toon van Ooster, psychiater. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Politie in China maakt jacht op een man die wordt verdacht van negen moorden. Zijn laatste slachtoffer was een politieman. De voortvluchtige, die door de media de gevaarlijkste man van China wordt genoemd, zou in het zuidwesten van het land zitten, bij Chongqing. Man van 42 is het, die het heeft voorzien op mensen die net geld van de bank hebben gehaald. Hij zou al lange tijd voortvluchtig zijn, toegeslagen in verschillende delen van China. En veel Chinezen snappen niet waarom de man nog niet is gepakt, zegt correspondent Marieke de Vries. Ze zijn al veel langer op zoek naar hem, eh, eh, omdat het al zo lang duurt... omdat hij al zo lang op vrije voeten eh, kan blijven. Rechtskundigen vragen zich dan vandaag in de, in de Chinese media ook af... hoe kan het nou toch dat deze man zo goed eh, de politie weet te ontduiken... toch in een land met een hele sterke politiemacht, hè, wat China toch is. En dat wordt ook hier als heel bijzonder ervaren. Na de moord op de politieagent heeft justitie in Chongqing... ruim 60.000 euro gezet op het hoofd van de verdachte. Sport. Een dag na de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... is de Wit-Russische atlete Ostapchuk haar behaalde titel bij het kogelstoten kwijt. Ze is betrapt op het gebruik van doping en daarom gedisqualificeerd. Ostapchuk bleef vorige week met een afstand van 21 meter en 36 centimeter. Valerie Adams uit Nieuw-Zeeland ruim voor. Die zal nu de gouden medaille krijgen. En de Russin Kolotko krijgt zilver. En Gong Lijiao, die komt uit China, die krijgt brons. We gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Dennis. Goedemiddag. Er staan twee files nu, allebei op de A50. Eerst vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Tussen Heerde en Epen staat nog wel 4 kilometer. Maar alle rijstrokken zijn dus weer open. En op de A50 arnhem Os is het aansluiten tussen Heter en Knoopend E-Wijk over 5 kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten nog geen keer. In Noorwegen wordt momenteel een rapport gepresenteerd. Een kritisch rapport over het politieoptreden in de zaak Breivik. In Duitsland is een mogelijk een tribune van een voetbalclub gesaboteerd. En Den Bos maakt zich op voor de huldiging van de Nederlandse Olympiërs. Kwart over één exact, dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCV's Lunch. Werkt u al in de cloud?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 Dit is Radio 1, NCRV, LUNCH, Frank de Mosch. Goedemiddag en welkom terug bij LUNCH. Hoewel de werkloosheid in Nederland aan het stijgen is, zijn er nog steeds sectoren waarin personeelstekorten zijn. En daarom komen buitenlandse werknemers nog steeds naar ons land op zoek naar werk. En het zijn niet alleen Polen en Bulgaren, maar ook Chinezen. Daarover is straks een gesprek met Rosalie Greven... medeoprichter en directeur van International Top Talent... een bedrijf dat sinds een aantal jaren Chinezen voor werk naar Nederland haalt. Na half 2, Stam.nl. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling waarop u nu al kunt reageren is... Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Nederland bestaat, zoals u weet, uit twaalf provincies... maar als het aan D66 ligt, gaat dit snel veranderen. Om kosten te besparen, maar ook om het bestuur slagvaardiger te maken... Maar is groter wel altijd beter. Wordt de afstand tussen het bestuur en de burger niet veel te groot... door grotere gemeentes en grotere provincies. De stelling is dus... Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Dat u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stam.nl. En twitteren hashtag Stamppunt. Om half twee te gast in stand.nl. Gerard Schouw, tweede Kamerlid voor D66. Dit is Radio 1, de werklunch. De werkster is in Nederland veel slechter af dan in andere Europese landen. Dat bleek zaterdag uit onderzoek van de Volkskrant. Nederland is het slechtste jongetje van de klas. Maar de minister van Sociale Zaken, Henk Kamp, vindt de Nederlandse regeling voor werksters keurig. En een Tweede Kamer meerderheid steunt hem daarin. Op welke manier is de positie van de zwarte werksters te verbeteren? Ik praat erover met Marianne Jekkers van FNV Bondgenoten. Betrokken bij de acties van schoonmakers en de huishoudelijk hulpen Marianne Jekkers. Goedemiddag. Goedemiddag. Is Nederland in vergelijking met het buitenland inderdaad het slechtste jongetje uit de klas? Uh, ja, Nederland loopt, uh, loopt wat dat betreft behoorlijk achter. Als je kijkt uh, in de landen om ons heen waar we altijd uh, onszelf graag mee vergelijken, zoals Duitsland, Denemarken, België, daar, uh, daar zijn allemaal goede regelingen. En zelfs in, uh, in Spanje, in Italië en in Griekenland zijn al uh, meer dingen geregeld voor huishoudelijk werkers dan in Nederland. Wat doet het buitenland zoveel beter dan wij? Uh, het buitenland zorgt, uh, zorgt ervoor dat het uh, witte, werk, uh, witte huishoudelijk werk gestimuleerd wordt. Uh, ze zorgen ervoor dat het uh, voor de werkgevers betaalbaar uh, blijft... door uh, bijvoorbeeld door middel van uh, belastingaftrek of uh, gesubsidieerde dienstenschecks. En uh, in een aantal landen is zelfs ook een CAO voor huishoudelijk werkers... En dat allemaal hebben wij niet? Nee, dat hebben wij allemaal niet. De VVD die redeneert, uh, werksters zijn ZZP'ers. Uh, en met een uurloon van 10 à 15 euro per uur... kun je prima jezelf verzekeren tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ja, het is natuurlijk heel, heel makkelijk om iedereen die, uh, die uh, laag verdient... Uh, minder dan het minimumloon of rondom het minimumloon als uh, zzp'er te beschouwen. Want op die manier ben je, ben je eigenlijk af, voor, uh, af van al je verantwoordelijkheden. Maar uh, voor 10 à 15 euro per uur kan, uh, kan ik me niet uh, fatsoenlijk verzekeren... tegen arbeidsongeschiktheid en ook niet uh, mijn belasting afvragen En dat ik er dan nog zelf ook uh, een fatsoenlijk salaris aan overhaal. Nou ja, goed, de vraag is wat, wat is een fatsoenlijk salaris? De VVD zegt ja, net al houden ze dan een inkomen, inkomen over dat past bij de aard van hun werkzaamheden. Ja, als, je, als je ervan uitgaat uh, dat mensen het minimumloon moeten verdienen... Dan, uh, dan moet het sowieso al iets hoger liggen. Als je het vergelijkt met de schoonmaak bijvoorbeeld... daar kost, uh, daar kost het uh, betalen van een schoonmaker kost, uh, 18 euro per uur. Dat kost het aan de schoonmaakbedrijven. Maar uh, als je kijkt naar wat voor soort werk deze mensen doen... ze maken niet alleen schoon, maar uh, zij hebben de sleutel van ons huis. Zij komen in ons privéterrein. Uh, privé Vaak zorgen ze voor onze kinderen. Zorgen ze ervoor dat het eten op tafel staat. Daar zou je zelfs kunnen te zeggen dat dat nog meer, uh, meer verantwoordelijkheid is dan alleen maar schoonmaken. Dus wat dat betreft zou het nog wel uh, een beetje omhoog kunnen. We hadden het net even over die, uh, die buitenlandse voorbeelden. Welk land zou wat u betreft nou moeten dienen als een lichtend voorbeeld? Uh, nou ja, er zijn, uh, er zijn verschillende voorbeelden uh, die, uh, die allemaal uh, hun voor en hun nadelen hebben. We hebben bijvoorbeeld in België is er een uh, goed systeem met uh, dienstenchecks. Dat is een uh, dat is wel uh, het systeem is mooi. Alleen um, hoe werkt dat? Ja, um, ze, daar kunnen mensen kunnen uh, huishoudelijk werk inkopen. Uh, voor uh, 7,50 per uur kunnen zij checks kopen. En uh, vervolgens kunnen, die, uh, kunnen ze die geven aan hun uh, huishoudelijk werker. En die kan het uh, inwisselen bij een, uh, bij een erkend bureau. Waar zij uh, dan een salaris van uh, 9,50 euro aan overhouden. Maar die werksters zijn dus in dienst van dat bureau die die checks uitschrijft? Uh, ja, ze zijn, uh, zij werken met, uh, met die bureaus. Daar leveren ze hun checks in. En die zorgen ook dat uh, de belastingen worden afgedragen. En, uh, en dat, de verzekering, dat de sociale zekerheid geregeld is. Aha. En en dat is voor de uh, de, de, de de gebruiker wou ook zeggen, maar de degene die een werkster wil hebben, is dat niet duurder? Nee, dat is heel goedkoop voor degene die het, uh, die het gebruikt. Dat is zeven uh, per uur betaald, uh, betaald, de gebruiker. De overheid subsidieert de rest. En uh, dat komt neer op een subsidie van ongeveer 16 euro per uur. Uh, dat, is voor ne dat zou voor Nederland, uh, ik denk dat dat voor ons niet haalbaar is, maar een andere verhouding uh, van de subsidie en van wat, uh, wat de mensen zelf betalen, dat uh, zou mogelijk moeten zijn. In Nederland uh, is uh, 10 à 15 euro per uur een, uh, een gemiddelde. Een... ...een goed bedrag wat mensen nu betalen... ...als daar een klein beetje subsidie op zou kunnen komen... ...dan zou, daar, uh, dan zou je daarmee in één klap... ...van een heel erg belangrijke baan... ...die, uh, die ervoor zorgt dat uh, duizenden vrouwen in Nederland... ...gewoon kunnen participeren op de arbeidsmarkt... ...zou je ook een fatsoenlijke baan kunnen maken... ...die fatsoenlijk betaald wordt... ...en waar mensen ook uh, zekerheid hebben. Wat u betreft in ieder geval een pleidooi om daar goed over na te denken... en om met oplossingen te komen die al dan niet uit het buitenland komen... maar in ieder geval iets te doen aan de situatie van de werksters in Nederland. Ja, zij, uh, zij doen belangrijk werk en uh, we hebben ze hard nodig. En zeker in de toekomst, als er uh, nog meer vrouwen aan het werk moeten... Ja. zullen we ze nog meer nodig hebben. Marianne Jekkers van FNV Bondgenoten, dank je wel. Oké. Okay werkloosheid in Nederland stijgt de laatste tijd flink... maar toch zijn er sectoren met personeelstekorten. Werkne werkgevers staan te springen om goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Dat personeel wordt zelfs uit China gehaald. Daarover ga ik praten met Rosalie Greven... is medeoprichter en directeur van International Top Talent... Een bedrijf dat sinds een aantal jaren Chinezen voor werk naar Nederland haalt. Rosalie Greven, goedemiddag. goedemiddag. Ja, of mensen uit China naar Nederland. Uh, hoe kwam u op dat idee? Uh, ja, we bestaan nu uh, vijf jaar. Samen met mijn uh, businesspartner Rina Joost Rabou... heb ik International Top Talent uh, opgezet. Beiden hadden we het gevoel, zij vanuit de bedrijvensector... ze werkte bij DSM en ik vanuit de overheid. Uh, ik werkte bij het ministerie van Economische Zaken. Dat Europa en ook Nederland uh, gewoon heel erg gebaat is... bij het aantrekken van toptalenten uit het buitenland. Um, maar dan gaat het specifiek over mensen met wat voor opleiding? Met name een uh, engineering background of echte onderzoekers. Dus dan hebben we het over PhD's of postdocs, dus echte wetenschappers. Maar topniveau? Uh, topniveau, dus hoog opgeleid, uh, maar altijd wel in de technische hoek. Je ziet dat uh, in Nederland zijn de beta-studies toch wat, uh, hebben wat minder status. In, in China heb je niet alleen hele grote aantallen van, van engineers, maar ook... Uh, zijn het hele goede mensen die deze studies doen... omdat het in China heel hoog staat aangeschreven. Maar u springt eigenlijk in het gat dat er getrokken wordt... omdat er in Nederland te weinig aandacht is voor, voor, voor beta-studies? Nou ja, je merkt twee dingen. We zijn natuurlijk een, uh, als Nederland een heel uh, uh, innovatief land. We hebben heel veel high-tech-industrie. Dus we hebben heel veel behoefte ook aan, aan goede mensen op dit gebied... Um, en uh, er zijn aan de ene kant uh, veel uh, tekorten in Nederland nog op bepaalde echt uh, specifieke functies. Aan de andere kant zie je ook dat er heel veel uh, Nederlands bedrijfsleven actief is in en met China. En dus ook staat te springen op mensen die de brugfunctie kunnen maken tussen beide landen. Ja, en die brugfunctie betekent dat, uh, dat, dat die mensen uh, met hun kennis hier komen werken. Maar kunnen ze ook zomaar hier werken? Ja, met, uh, met de kennismigrantenregeling is het in ieder geval um, uh, qua visa et cetera, goed te regelen. Zeker als er de werkgevers um, zijn... Um, maar qua opleiding sluit dat ook qua aan? Qua opleiding, uh, in China hebben we heel hoog opgeleide, uh, of uh, van heel hoog niveau, uh, universiteiten. F uh, Fudan of Shanghai Jiao Tong in Shanghai of Peking Da Shui. Dat zijn hele uh, goede um, universiteiten die ook meedoen in de internationale top 100. Uh, ook hoger staan dan universiteiten in Nederland. Aha. En uh, waar, waar komen die mensen dan terecht? Wat voor baan hebben we het dan over? Je uh, nee, kan denken aan, aan, aan volgende banen, bijvoorbeeld wat ik al noemde, we hebben PhD's, uh, gewoon op universiteiten in Nederland. Dat zijn vaak sowieso internationale vakgroepen, uh, waar de, de top ook uit China uh, graag naartoe wil. Maar daarnaast kun je bijvoorbeeld denken aan, aan een, uh, een MKB-bedrijf uit Nederland, wat bijvoorbeeld nog het design doet. Het dus technisch design in Nederland, maar veel productie in China. Die dus iemand wil hebben die goed kan communiceren met, met, uh, met productiefaciliteiten in China. Uh, maar bijvoorbeeld ook een logistiek bedrijf, uh, een internationaal, dus een westers logistiek bedrijf... die merkt dat rondom Schiphol uh, ook allemaal Chinese bedrijven zich vestigen. En denkt van, nou ja, om die Chinese bedrijven ook als klant te kunnen hebben... willen wij zelf een Chinees aan boord hebben die de contacten kan leggen... met, uh, met deze Chinese bedrijven die nu in Nederland zitten. Hoe komt u aan die mensen in China? Hoe selecteert u hen? Uh, nou, het is een heel intensieve uh, uh, voorselectie die wij doen. Uh, dit is denk ik ook heel belangrijk, want uh, Nederlandse bedrijven willen natuurlijk uh, uh, goede mensen. En dan gaat het niet alleen om de studieachtergrond of de werkervaring. Maar natuurlijk ook heel erg om communicatieve vaardigheden, om sociale vaardigheden. Uh, voor een Nederlandse werkomgeving moet je ja, bijvoorbeeld assertief zijn... Uh, nou, dit zijn uh, vaardigheden waar wij ook heel erg sterk op selecteren. En die Chinezen weten ook waar Nederland ligt? Of moet u ze dat eerst uitleggen? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Uh, dat is een van de belangrijkste dingen. We hebben twee kantoren. één in Nederland, hier in Amsterdam en één uh, in Shanghai. En uh, een van de belangrijkste functies die wij in eerste instantie doen... is ook erg uh, de nadruk leggen op, op Nederland. Waar ligt dat? Uh, welke bedrijven hebben we eigenlijk? Welke universiteiten hebben we? Uh, de Chinees wil in principe in het algemeen ook uh, in eerste instantie naar bijvoorbeeld Amerika of het VK. Ja. Uh, daar weten ze waar ze moeten zijn. Naar Nederland hebben ze vaak niet van gehoord. Nou ja, vanaf vanuit het Verenigd Koninkrijk, is maar een klein stapje. Maar het moet wel even uitgelegd worden. Ja, ja, dus echt een hele grote taak van ons kantoor in Shanghai is echt dat Nederland branding. En uh, okay. op het moment dat je dus uh, wat over Nederland vertelt. Uh, uh, dan, dan uh, uh, worden de kandidaten heel erg enthousiast... en zie je dat we dus op die manier in staat zijn om ook de top aan te trekken... Uh, die niet dan verdwijnt naar Amerika. Baren Terhaar, hoogleraar Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het niveau van het Engels van het Chinese onderwijs uh, zo omhoog gegaan... Dat, dat mensen die in China opgeleid zijn hier zo aan de bak kunnen? Nou, Het is in ieder geval veel beter dan het was. Uh, vooral De passieve vaardigheden zijn goed. De actieve vaardigheden zouden veel beter kunnen... Waar schort het nog aan? Nou, het ligt denk ik heel erg per vakgebied. En uh, hoeveel je nodig hebt, maar in, in mijn ervaring, dat is natuurlijk vooral de geesteswetenschappen, uh, schort het aan kritisch denken. Want ze zijn, zeg maar even in onze termen, nogal braaf, schools in hun manier van denken en doen? Ja, ze kunnen heel goed leren, ze kunnen heel goed uitvoeren. Uh, binnen de kaders die ze gegeven worden, zullen ze verschrikkelijk hard werken en dat is heel mooi. Maar waar ze moeite mee hebben is een professor tegenspreken, uh, proberen kritiek te hebben op wat er al is. die geven? dat lijkt me inderdaad een aardige cultuurschok voor de Chinezen. Ja, ja heel interessant uh, wat de heer ter haar zegt. Ik, ik kan dit ook onderstrepen. Aan de ene kant houden wij hier heel erg rekening mee in onze selectie. Um, dus om al te proberen zo goed mogelijk op deze vaardigheden te selecteren... Uh, aan de andere kant hebben we in samenwerking met Niro, de Business Universiteit het Intercultural Leadership Program opgezet. Dat is een soort mini-MBA voor Aziatische professionals uh, die in Nederland werken. Met als belangrijkste leerdoelstelling, uh, leer, uh, uh, spreek ook af en toe iemand tegen? Ja, ja Bijvoorbeeld, nou, het is een, uh, bestaat uit vijf modules. Uh, daar komt zowel theorie als, als praktijk uh, naar voren. Uh, maar een groot belangrijk onderdeel is ook, ook rollenspellen. Uh, en argumentatie, et cetera. En bijvoorbeeld wat ze leren is... Uh, niet alleen weten welke cultuurverschillen er uh, bestaan... maar ook hoe je daarmee omgaat. Bart, wat voor milieus komen de Chinezen die naar het buitenland gaan? Nou, ze komen natuurlijk niet uit uh, achtergestelde milieus. In principe komen ze uit families die een hele sterke onderwijsambitie hebben. Dus vaak beter opgeleide uh, Chinezen of Chinezen... Met, die het economisch gemaakt hebben en het kunnen betalen... om kinderen vanaf jongs af aan... Uh, zeg maar, de, de onderwijscompetitie in te sturen. Hè? Want dat begint al met de lagere school op de beste lagere school, komst je op de beste of zo goed mogelijk een middelbare school komt, enzovoort. Ja, en heb daar is dus echt... in het buitenland werken eigenlijk een onderdeel van. Heb je in China nog de communistische partij nodig om überhaupt naar het buitenland te mogen? Nee, zo simpel is het niet. De communistische partij is heel belangrijk als je echt carrière wilt maken in China. Uh, niet om naar het buitenland te kunnen. Want dat kan en mag inmiddels gewoon? Ja, als je maar geld hebt. Of dus een baan. Ah, eh, eh, ja. Eh, maar gaat het dan ook nog om kruiwagens en, en goede contacten? Nou kijk, als dus een bedrijf naar China komt om te recruteren, dan heb je daarmee die contacten. En dan is het meer de kwestie van, vindt het bedrijf jou goed genoeg? Bezit je die vaardigheden dat je in het buitenland ook goed kunt functioneren? u geven. Nou, nou is er een Chinees waarvan u denkt, nou, dat die man of vrouw die heeft wel potentie. Uh, gaat u dan met dat profiel eerst hier in Nederland de markt op? Nee, we werken aan som, we werken inderdaad klantgericht. Dus uh, wij willen eerst echt goed begrijpen wie iemand zoekt. Um, en uh, gaan dan echt specifiek voor een klant op zoek naar een bepaald profiel. Uh, en we hebben dan ook echt een heel uh, uitgebreid intakegesprek. Uh, dat vindt vaak dus in Nederland plaats. En uh, vervolgens gaat ons kantoor in Shanghai op zoek naar de, uh, de medewerker of een aantal kandidaten die vervolgens op die positie kunnen solliciteren. Betekent dat dat uh, u eigenlijk altijd succesvol bent als u met zo'n vraag van het Nederlandse bedrijf even de markt op gaat in China? Ja, we hebben een, een hoge succesgraad. Ik denk dat dat ook komt omdat wij uh, dus heel erg veel aandacht besteden aan dat intakegesprek. We willen echt begrijpen wie iemand zoekt. Um, waar uh, we dus inderdaad ook echt op die sociale en communicatieve vaardigheden uh, screenen. Maar ook echt willen begrijpen waar ziet een bedrijf iemand over vijf of tien jaar. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden van, van iemand. En, Want het en, gaat om uh, mensen die wel langdurig hier blijven dan daarmee. Ja, dat is de bedoeling. Een bedrijf neemt natuurlijk niemand aan voor even. Um, uh, dus vanuit het bedrijf gezien willen ze natuurlijk een, een lange termijn uh, ja. iemand aannemen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de kandidaat. Want uh, een Chinees is natuurlijk ook op zoek naar een goede carrière uh, carrièrepad. Stond, Hoeveel heeft u er geplaatst tot nu toe? Uh, nou, we plaatsen er een stuk of 40 per jaar. Oh. Uh, maar daarvoor spreken we de minimaal uh, uh, nou ja, 4.000 of zo, factor 100, nee, uh, die we daarvoor schienen. Roos Geven, medeoprichter en directeur van International Top Talent... en Barend Terhaar, hoogleraar Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hartelijk dank beiden. Graag gedaan. Zometeen om half twee zijn we terug met Stam.nl. De stelling van vandaag gaat over de provincies. Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Put. Radio 1, het NOS-Journaal. In de jacht op Anders Breivik, de schutter van Utoya... heeft de Noorse politie grote fouten gemaakt. blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport. De politie deed lange tijd niets met een tip van een getuige die Breivik had gezien. En de reis van de agenten naar het eiland Utoya... nam veel meer tijd in beslag dan noodzakelijk. De vroegere butler van de paus heeft bekend dat hij een cheque heeft gestolen die bestemd was voor de paus. In een intern onderzoek door het Vaticaan heeft hij ook toegegeven dat hij informatie heeft gelekt naar de Italiaanse pers. De cheque die de butler stal had een waarde van 100.000 dollar. De Fraude Helpdesk waarschuwt voor oplichters... die misbruik maken van het dorifel computervirus. De oplichters bellen slachtoffers op... en doen zich voor als medewerkers van Microsoft. En ze bieden dure antivirussoftware aan, die niet werkt. En ze vragen om creditcardgegevens, waarschuwt de Fraude Helpdesk. En de Nederlandse Olympische sporters zijn op weg naar Den Bosch. Hun trein vertrok rond 12 uur van het Londense station King's Cross. En na een overstap in Brussel komen ze rond 4 uur aan in Den Bosch. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij stand.nl. D66 gaat ons bijna 1 miljard euro besparen. De partij wil het aantal provincies terugbrengen tot maximaal 5. Het aantal gemeenten halveren van 400 tot ongeveer 200. En de waterschappen die kunnen helemaal verdwijnen. Maar wat betekent deze schaalvergroting voor de laagdrempeligheid van de gemeentes? Moeten mensen in Friesland straks 20 kilometer rijden om hun paspoort op te halen? Ik praat erover met Gerard Schouw, Tweede Kamer voor D66, minister Schouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Hoe minder provincies, hoe beter. Ja. Uh, grote gemeentes kunnen ook dicht bij de burger staan. Ja, zeker. Gemeentes in de rode cijfers moeten als eerste worden opgeheven. Ja. De stelling van vandaag. In Stam.nl is Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Met uw duim eens of oneens? sms dat naar 7070. Dat kost u 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website. Vernieuwd en wel. www.stand.nl of twitteren hashtag Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Gerard Schaal. Ja, uh, dat klopt. We hebben sinds uh, nou, 1850 uh, inrichting van Nederland, Torbekke heeft dat ooit bedacht, een groot aantal uh, provincies, 12 provincies. We hebben inmiddels uh, 415 gemeenten, er zijn uh, 26 waterschappen, zeven wetgemeenschappelijke regeling, regio's en er zijn bijna... 3000 regionale wat zijn, saam, samenwerkingsverbanden. Wat zijn dat voor, wat, hoe noem je dat, wet, wet, wetregio's? Wet... WGR plus regio's heet dat een beetje, dat is vakjargon. Wat, wat is dat? Dan zou dat? je kunnen zeggen, ja, dat zijn samenwerkingen... tussen verschillende gemeenten, geclusterd rondom een, een grote stad. Ah. Uh, bijvoorbeeld uh, Arnhem, Nijmegen is zo'n uh, zo cluster. Daar werken gemeenten allemaal samen. Uh, en die doen dat allemaal heel... Plezierig en constructief. Alleen het nadeel van al die samenwerking... en ik zei net al, er zijn er bijna 3000 van dat soort regelingen... is het democratisch tekort. Uh, want de bevolking komt er eigenlijk niet aan te pas... in al die bestuurlijke circuits... waarin wethouders en burgemeesters uh, met elkaar praten. Want dat is het belangrijkste wat er gebeurt. Ze praten met elkaar... Nou, het is heel moeilijk om daar uh, besluiten te nemen. Want u zult begrijpen, ja, die wethouders die praten daar ook namens hun afzonderlijke gemeente, En die gemeenteraden die proberen natuurlijk toch ervoor te zorgen... dat die wethouder niet te veel toezeggingen doet, niet te veel besluiten doet. Want dat tast dan de lokale uh, autonomie aan. Dus met andere woorden, dat zijn vooral ja, praatcircuits waar wat uh, te weinig gebeurt. Daar zijn afgelopen jaren enorm veel uh, rapporten over uh, verschenen. Maar ja, eigenlijk, uh, het is ontzettend lastig om er iets aan Te doen. Ja, maar ja gaat daar gaat het zo over hebben. Maar even even. Heffen. De situatie van, van vandaag de dag. U zegt wethouders die zitten in zo'n overlegcircuit, soms met andere gemeentes, maar zeker met de provincie. De provincie praat weer met de gemeentes en met het Rijk. Het ja. praat allemaal met elkaar. Uh, uh, uh, het is een groot vergadercircuit en er komt eigenlijk weinig uit. Is dat wat u bedoelt? Ja, dat is kort samengevat uh, wat ik bedoel. Het wordt ook wel eens aangeduid als uh, de bestuurlijke spaghetti. En zelf zeg ik wel eens: van ja, Nederland is eigenlijk te klein voor de hoeveelheid bestuur die we, die we hebben, sinds 1850 is er weinig uh, gebeurd. Nou, het is nu 2012 en het is goed om nog eens te kijken... van hoe zouden we het bestuur uh, opnieuw slimmer, efficiënter uh, kunnen inrichten. Maar, zeg ik het tegelijkertijd wel, ook met een versterking uh, van de democratie. Versterking van de democratie. Hoeveel geld zou er bespaard kunnen worden... door te doen zoals u dat uh, voor ogen heeft? Op termijn uh, is uitgerekend dat het ongeveer om 1 uh, miljard euro gaat. En dat is, uh, per jaar? Ja, per jaar, dat is ongeveer 125 euro per huishouden. Dus die hou je in je zak. Uh, en tegelijkertijd gaat het bestuur ook nog beter functioneren. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer, zou ik zeggen? Het gaat beter functioneren omdat het eenvoudiger wordt? Het wordt eenvoudiger, het wordt dan transparanter. Je haalt er allerlei dubbelingen uit, hè? dat overleg op overleg. Uh, wat je er ook uit haalt is allerlei uh, controle op controles. Het Rijk controleert de provincies, de provincies controleren weer de gemeenten. Dat is allemaal administratie, allemaal gedoe. Uh, en als je zegt we gaan naar grotere, zelfstandige gemeenten die meer taken... Ja, dan hoeft de provincie en het Rijk hoeven elkaar ook niet meer op dat soort punten te controleren. Dus het is een enorme uh, lastenverlichting. En als even over nu voorstel. provincies gaat, he, dat, is, dat is een van de drie uh, bestuurslagen waar u uw pijl op richt. Um, welke provincies zou je overhouden? Nou, wat wij uh, belangrijk vinden is dat we met de Randstad beginnen. Uh, er zijn afgelopen jaren ook verschillende rapporten over verschenen. Bijvoorbeeld in 2007 heeft oud-premier Kok gekeken uh, naar de Randstad, de problemen die er zijn. En wat hij signaleerde is dat er enorm veel gepraat wordt, bijvoorbeeld over verkeer en vervoer. Uh, files nemen toe, maar oplossingen uh, zijn er niet. Dat elke provincie weer op zijn eigen manier bijvoorbeeld investeert in kantoorlocaties en bedrijfsterreinen. Ja. provincies zitten elkaar onderling uh, te concurreren. En zij Kok in een groter wordend Europa moet je zorgen dat de Randstad ook hoort bij de top vijf ja. van de Europese regio's. heldere analyse. Tegelijkertijd is dat plan in een diepe bureau verdwenen, want men wilde niet. Uh, nou, dat hangt er nog maar een beetje vanaf. Men wilde wel. Uh, het staat bijvoorbeeld in het uh, regeerakkoord van uh, Rutte 1. En ook de provincies zeiden, ja, we vinden dat wel een goed idee uh, en we gaan eraan werken. Goed. Maar dan komt de grote maar. Ja. Uh, Want de provincies zeiden wel, ja, we gaan eraan werken. Uh, maar die dachten, ja, als de politiek daar uh, uh, toch geen haast mee maakt... waarom zouden wij uh, de haast mee maken? Nou, dat, de, dat bedoel ik met de bureau. Vijf. Uh, ja, vijf, dus, dat is dus, Maar goed, mijn vraag was, welke provincie houd je over? Dus er komt een Randstad-provincie, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, neem ik aan. Ja, daar moet je mee beginnen. En wij hebben uh, 66 gezegd, en dan volgen de andere provincies wel uh, vanzelf... Ik begrijp waar u naartoe wilt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het noorden... Ja, daar zie je dat de, de, de provincies Drenthe, Friesland en Groningen... nu al heel goed uh, samenwerken. Uh, dus het is ja, één stap verder om te zeggen... laten we nou ook onze provinciale organisatie... Samenvoegen Dat werkt veel efficiënter, kostenbesparend en is verstandiger. Ja. Datzelfde geldt voor Gelderland en Overijssel. Nou, En als dat zou lukken binnen een paar jaar... dan denk ik dat we forse stappen... En dan heb je Zuid nog, gezet. maar dan zijn we bij vier aangekomen. Nog niet bij vijf. Ja, maar ik vind ook... Uh... Een aantal dingen zijn, zijn logisch. Ik noemde net Randstad, Noorden, Gelderland, Overijssel. Uh, in het zuiden ligt het wat uh, complexer. En daarbij is het ook goed om te weten hoe de provincies daar zelf uh, over denken. U bedoelt Noord-Brabant zal niet samen willen met, met uh, Noord-Limburg en omgekeerd? Nou, Je moet uitkijken om uh, vanuit Den Haag alles te dicteren. Uh, dus laat daar ook de provincie zelf maar uh, hun zegje over doen. Ja, maar Wat... Friesland is natuurlijk ook een hele eigenzinnige provincie... die bijvoorbeeld een taalkwestie hebben... die uh, de gemoederen met regelmaat uh, hoog doet oplopen. Die zullen het ook niet prettig vinden om in Drenthe samen te gaan. Ja, maar de Friese taal uh, blijft bestaan. Heel graag zelfs. De Friese cultuur blijft bestaan. Net zoals de Drentse cultuur blijft uh, bestaan. En uh, de cultuur van Groningen uh, blijft bestaan. Daar kom ik absoluut niet aan. Wat ik alleen zeg is van... laten we nou kijken of we de organisatie wat slimmer kunnen organiseren. Want je houdt er geld mee over en je ja. bestuurt efficiënter. Ik probeer u even met grote ja, stappen door nou uw eigen echt... plan heen te helpen. Want ja. er zijn nog twee andere dingen waar ik het ook nog even over wil hebben. De stelling van vandaag is Nederland terugbrengen tot vijf provincies... is een goed idee. 465 mensen hebben gereageerd. Uh, een meerderheid, 65 is daar niet mee eens overigens. 35 is daar wel mee eens. Um, want provincies is één deel. Gemeentes, daarvan zegt u ook veel minder gemeentes. Hoeveel minder? Uh, wij denken dat we met ongeveer 200 gemeenten uh, minder kunnen. Als je kijkt naar het aantal gemeenten nu, dat zijn er uh, 415. Waarbij er 165 gemeenten, die hebben een inwonertal tussen de 5000 en de 20.000. En in die categorie gemeenten zien we de meeste problemen eigenlijk ontstaan. Dat heeft te maken met de financiën als er investeringen moeten plaatsvinden in de gemeente... Ja, die kunnen vaak niet plaatsvinden omdat die gemeenten te weinig geld hebben. Ja. En ook de taken die het Rijk wil overdragen naar die gemeente... Ja, kunnen vaak niet worden... Uitgevoerd. Dat zijn er nogal wat? Dat zijn er nogal wat en er komen er steeds meer bij en dat willen we ook graag. Want we vinden het belangrijk, want de gemeente staat het dichtst uh, bij de burger. Hè. Dat, de lokale democratie dat is echt uh, de hoeksteen van, uh, van onze samenleving. Dus daar moet het uh, gebeuren en dan moeten de gemeenten daar wel adequaat toe zijn... Uh, Uitgerust en van de aantal de gemeentes is al uh, flink gedaald. Uh, maar u wilt het nog verder terugbrengen. Het betekent tegelijkertijd dat uh, de mensen soms heel ver moeten gaan rijden... om hun paspoort op te gaan halen of iets anders te ja, regelen. Dat, ja, dat is een misvatting. Uh, want juist in de wat grotere gemeenten uh, zie je dat er allerlei wijkloketten zijn... Uh, waar je je paspoort op kan halen. Enfin, wat die grote gemeenten doen... is zorgen dat de dienstverlening zo dicht mogelijk uh, bij de burger uh, komt te staan. Dus wij willen juist... Voorkomen uh, dat de dienstverlening minder zou worden of de democratie uh, minder wordt. Nee, dat zal. Als je de gemeente uh, gaat vergroten, zal er aan de andere kant een beweging moeten zijn... om die dienstverlening verder te versterken. En ook te zorgen dat die lokale democratie vergroot. Bijvoorbeeld door het invoeren van correctieve referenda en ja. de gekozen burgemeester. Want ah, dat zijn wel zeggen, de twee kom, kanten van de medaille. Wanneer komen de andere kroonjuwelen van D66 weer uit de kast? En daar zijn ze weer. Nou ja, ze horen bij elkaar. Hè? Uh, want als je zegt, van, kijk, we willen de, de gemeente meer slagkracht uh, geven. We willen dat slimmer en efficiënter organiseren, dan hoort daar ook bij het vergroten van de lokale democratie. Die kunnen niet zonder op. En dat is een wat, wat uh, ander niveau om er naar te kijken. Heel veel mensen vinden dat de schaalgrootte in Nederland al veel te hard gaat. Die scholen die maar uh, opgefuseerd zijn in leerfabrieken. Uh, dit is natuurlijk nog een stap in diezelfde richting. Juist het feit dat het weer naar een hoger niveau, grotere gemeentes, grotere provincies. Dat is dan eigenlijk wat heel veel mensen echt niet meer willen. Maar mag ik een, een voorbeeld geven uit mijn eigen gemeente? Ik woon zelf in Dordrecht, 120.000 inwoners, zou je kunnen zeggen. Dat is toch een vrij grote uh, gemeente. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen uh, haalde daar een lokale partij 18 zetels. Dus dat geeft maar aan hoe sterk de lokale democratie leeft, ook in een grote gemeente... Uh, als Dordrecht. Ja, maar andere... dat was mijn vraag niet. Het gaat over de schaalgrootte en zeg maar, de mate waarin mensen nog denken... dat ze grip hebben om wat er om hen heen gebeurt. Ja, maar de veronderstelling is dat in grotere gemeenten... de democratie minder is. Maar die stelling uh, bestrijd ik. Ik zeg zelfs, in grotere gemeenten kan de democratie beter gedijen... dan in sommige... Kleine ja, maar u legt een koppeling met de democratie. Het gaat mij om het gevoel wat veel mensen hebben... dat het onbereikbaar groot aan het worden is om hen heen. Het gaat niet alleen om democratie. Het gaat ja. ook over het gevoel dat de gemeente er voor jou is, bijvoorbeeld. Of een provincie er voor jou is. Nou ja, wat wij vooral belangrijk vinden is dat de gemeente er voor de, voor de burger is. Dus daarom moet je die kwaliteit van dienstverlening uh, goed op orde hebben. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat sommige kleine gemeenten die bijvoorbeeld op zwart zaad zitten... Ja, die kunnen niet die kwaliteit van dienstverlening aan die burger leveren dan wat grotere gemeenten die meer slachtkracht hebben en meer kwaliteit... Uh, Tenzij ze gaan lezen. fuseren met een paar gemeenten die ook op zwart zaad zitten, dan krijg je een opstapeling van ellende ah, waarschijnlijk. Ja, Maar, dan, ja, maar u, zei het, u zei het juist, ja, fuseren. Dus gemeenten moeten dan veel meer samenwerken uh, en slagvaardiger hun werk organiseren. Uh, en als je twee gemeenten hebt met bijvoorbeeld elk uh, 100 ambtenaren, ja, dan kan je natuurlijk in een nieuwe gemeente, stel dat die gemeenten samengaan, ja, kan je wellicht met 150 ambtenaren toe. En dat bespaart natuurlijk geld en dat geld kan je weer stoppen in de kwaliteit van dienstverlening. Nog even, tot slot, de waterschappen. Tot slot, voordat we naar de bellen gaan bedoel ik. De waterschappen, die wilt u helemaal wegfuseren. Uh, dat zijn er al flink wat minder geworden de afgelopen jaren. Uh, het waren 2000 geloof ik ooit. Ja, maar dat is ook heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, <laughs> inderdaad. Uh, maar u wilt daar één van maken? Nou, er zijn er nu nog 26. Kijk, wij willen niet komen aan de taken van de waterschappen. Want het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we met elkaar droge voeten houden. En de waterschappen die doen daar uh, ontzettend veel werk in. Alleen wat heel veel mensen zich niet realiseren... is dat ook de waterschappen hebben weer een... Eigen gekozen bestuur. We moeten één keer in de vier jaar moeten we een formulier invullen. En dan kiezen we het waterschapsbestuur. Dat doen trouwens maar heel erg weinig. Uh, en dus gaat het ook veranderen, Maar, maar wilt... de democratische legitimatie uh, heel gering is. Maar wij hebben gezegd: breng nou die waterschapstaken onder uh, bij de provincies. Provincies worden democratisch uh, gekozen. En dan haal je tenminste één uh, bestuurslaag weg. Nou, dat uh, maakt ook het bestuur slimmer en efficiënter en kosteneffectiever. De stelling van vandaag is: Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Met u daarmee eens, wil eens sms'en naar 7070. 7070 kost u 50 cent. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800 -1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren: hashtag Stam.Gerard Schouw. Tweede kamer voor d 60. We gaan naar de luisteraars. Stam.nl, goedemiddag. En dit is de eerste luisteraar in Arie de Jong in Wageningen. De, het is volkomen dwaasheid om twaalf provincies terug te brengen door vijf provincies. Volkomen gebrek aan historisch besef van de hertog van Gelre... en de hertog van Brabant en de graaf van Holland, de bischop van Utrecht. Maar het komt natuurlijk voort uit die uh, hersenschimmen van meneer Pechthold. Die heeft eerst al eens de kroonjuwelen met referenda gehad. Uw oud-burgemeester overigens. En de uh, oud-burgemeester in Wageningen heeft hij ook zo'n zeebel gehad... Ik woon hier een jaar of twaalf, ik weet niet hoeveel burgemeesters, hebben versleten. Maar, goed. maar het komt allemaal voort uit zijn oorsprong, want als je het goed be be bekijkt, dan is het eigenlijk een patriotische partij uit de tijd van de patriotten. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Nou, ik ben wel voor de stelling. Het idee van die meneer spreekt mij toch wel aan. Alleen de moeilijkheid is, ik denk dat de meeste mensen in Nederland niet eens weten wat de provincie doet. We kunnen natuurlijk de provincie al wegen. Maar het idee dat daar dus elke provincie nu een commissaris van de koningin, een provinciehuis... Ik denk dat de dat zaak toch een en ander wel erg, heel erg wat overgeorganiseerd is. Ik denk dat dat wel belangrijk minder kan. En dat de taken die er nu gebeuren, dat die door, door diezelfde provincie, die vier of vijf zeker uitgevoerd worden. Dus ik ben het wel helemaal mee eens met die meneer. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, heer Op deze feestdag uh, een einde aan het uh, absolute dieptepunt uh, qua intelligentie en journalistiek van de afgelopen acht weken, maar dat terzijde. Pardon? Uh, de, de D66 is steeds meer een communistische partij aan het worden. Eerst dat donorcodiciel, waarbij ons lichaam onder, of uh, eigendom van de staat wordt. En nu weer dit uh, rare plannetje, maar weet u wie echt uh, de heer aan zichzelf moet houden? Nou? Laudersborst, die Want... is ongeschikt. Pardon, waar gaan we het nu over hebben? Nou, moeten we maar eens naar het interview luisteren wat u vanmiddag met hem had. Ja, waar gaat u dan? Dat ongeschikt. Ja, maar, nou ja, goed. Nou, dan luister ik nu nog maar eens goed. Ja, dankjewel, dat heb ik net gedaan. Dag. Maar dat is een heel ander onderwerp. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met Hupkes. Ik ben het oneens met uh, meneer Schouw en met uh, het principe achter het plan van D66 om uh, op basis van een blauwdruk van Nederland maar even de hele bestuurlijke inrichting uh, opnieuw te gaan organiseren. Ik hoor bij meneer Schouw geen enkel besef van uh, hoe Nederland historisch gegroeid is. Om een voorbeeld te geven, de Waterschappen, dat is de oudste bestuurslaag van Nederland, die functioneert uitstekend. 0,0 probleemanalyse bij uw uh, gast. Waarom dat aangepast zou moeten worden. En hetzelfde geldt voor de gemeenten en de provincies. Ik ben het helemaal eens met de eerste beller van vandaag. Die provincies die, die zijn nu niet van gisteren op vandaag uh, tot stand gekomen. Die bestaan al heel lang. Mensen hebben daar bepaalde ideeën bij. Dat zijn bepaalde nou, soort wacht even, even één ding. Want uh, Als het gaat ja. om de, de waterschappen, zei hij. Van, ja, die, de de, de democratisch gehalte van die waterschappen is, is miniem. Omdat er niemand gaat stemmen. Ja, wat ik bij D66 proef, is steeds uh, altijd een hang naar schaalvergroting, schaalvergroting. Dat zien we ook in de discussie over Europa. Zoveel mogelijk uh, schaalvergroting. Nu ook bij die, uh, die waterschappen, die, die functioneren nu op een lager niveau. Wat gaat er dan concreet mis, wat meneer Schouw gaat oplossen met zijn plan? Oké. Okay. Dus er is het helemaal geen concreet probleem wat hij gaat oplossen. Hij heeft gewoon een idee wat hij in Nederland wil opleggen, zonder dat daar een behoefte aan uh, bestaat. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Van der Veur uit Groningen. Ik ben het compleet eens met Gerard Schouw en D66. Het is de partij volgens mij die durft te veranderen en die meegaat met de veranderingen die deze wereld uh, vereisen. Uh, de tegenstanders hoor ik argumenten noemen. Dat, die verwarren dat met emoties. Vroeger waren, was het staatsbestel in Nederland ook anders. Oftewel... De historie bewijst dat we permanent onze systemen veranderen. En dan de argumenten die van Frank. Eh, dan moet je 20 kilometer voor je paspoort. Hoe vaak doe je dat per jaar? Niet één keer, maar één ja. keer in de vier jaar. En wat is 20 kilometer? Uh, ja, dat voor één ja, heel maar weinig. Maar... Ik zou haar vra willen vragen, wanneer ben je zelf voor het laatst in het provinciehuis geweest? Ja, nou voor mijn werk nog wel eens, maar verder niet inderdaad. Nee, nee nou, en dat geldt dus ook voor de gemiddelde burger. Okay. En als we aan schaalvergroting doen, dan krijgen we namelijk ook ambtenaren... die beter zijn opgeleid en toegespitst zijn voor de, voor de taken die ze moeten doen. Want je zult maar ambtenaar zijn okay. in een klein, pla klein plaatsje. Ja. Dan heb je van heel veel dingen geen verstand. Je doet een je best. Oké, okay, ik wil graag een, een punt horen in de zin. Uh, snel doen. <laughs> Dank. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jan Lammers is Hier in de Achterhoek spreekt al uh, de samenwerking, dat de gemeentes meer met elkaar samenwerken. Maar ik vind de urgentie veel belangrijker voor de grens spreken, omdat je met België of met Duitsland veel meer, als je daar uh, samenwerkt, veel meer kunt doen. Dus je kunt wel een grotere provincie doen, wat hier ook wel speelt, maar je moet ook veel meer samenwerken in uw regiogebieden. Ja, want dat gaat nu niet staat... goed. Die samenwerking met die... Nu, met de Randstad dat idee wordt de rest weer buitenspel gezet. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, wij werken hier met de regio Achthoek en de kruisborken werken nu met agenda 2025. En, en dat merk je gewoon, dat het belangrijk is... dat je veel meer bevoegdheden krijgt... om in dat grensgebied samen te mogen werken. Goed, dank voor uw toelichting. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Hallo. Dag. Ja, nou... Uh, ten eerste, meneer wil ook de gemeente weer vergroten. Uh, hij komt uit Dordrecht, begrijp ik. En het lijkt mij dat hij geen enkele notie heeft van het Nederlandse platteland. Uh, dat ten eerste. Ten tweede lijkt het ontzettend stom om er nu mee te komen. Vlak voor de verkiezingen. We hebben wel andere dingen aan ons hoofd. En ten derde zou ik zeggen... waarom moet dat... dat heeft al een eerder iemand gezegd... waarom moet dat van bovenop gelegd... Als Friesland, Groningen en Drenthe die provincies willen fuseren... dan melden ze dat wel. En natuurlijk zeg je dan, oké okay, jongens, als jullie dat willen... maar waarom en, en gemeenten die armlastig zijn en die zeggen... nou, wij willen graag met z'n drie of vier samenwerken. Prima, ja, maar waarom helder. wordt het allemaal van bovenaf opgelegd? Oh, vijf provincies ja. enzovoort, wat Dank. een flauwe kul. Dank voor uw reactie. Standpunt.nl. goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ik oh, met mevrouw Kort van de Zaan. Ik ben het helemaal met uh, DC60 eens. En ik vind ook dat de Tweede Kamer uh, ingekrompen moet worden naar 100. En de Eerste Kamer naar 75 personen. En de Hoogheemraaf kan best. Samengevoerd met de waterschappen, volgens mij. Ja, de Eerste Kamer heeft al 75, zegt mijn parate kennis. De Tweede Kamer wel terugbrengt. Oh, maar er zijn toch 100 in de, 150 in de Tweede Kamer? Ja, dat Kamer? heeft u absoluut goed. En dat, daarvan zegt u dat mag ook terug. Beetje doorpakken, dus. Dat mag dus. terug, ja. Vind ik wel. Ja. Ik bedoel, wij moeten allemaal bezuinigen, meer belasting betalen, enzovoort, enzovoort. Oké. Okay. Dan de overheid kan ook inkrimpen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met de Render, ik zou het Dag. Dag, Ik vind dat D66 een partij is die alleen maar dollartekens ziet en geen rekening houdt met de mensen met de smalle beurs en die heel vaak dingen ook niet zelf kunnen. Het is allemaal mooi om techniek aan te bieden voor uh, deskundigheid, maar de mensen die het niet zo goed kunnen, die worden van al dit soort... Uh, Geld, kapitalistische uh, uh, handelingen, die worden daar allemaal de dupe van. Dank voor uw reactie. Dank u wel. Gerard Schouw, Tweede Kamer voor D66. Um, om met de laatste reactie te beginnen. U ziet alleen maar dollartekens en houdt geen rekening met de mensen met de smalle beurs. Nou, ja, daar ben ik het dus, dus niet mee eens. Kijk, een aantal mensen hebben ook gezegd: van ja, de heer Schouw heeft geen, geen historisch besef. Maar dat zou er bijna toe leiden dat je niks mag veranderen omdat iets ooit historisch zo. Uh, gegroeid is. Nee, wij kijken nou echt... wat is nodig uh, in Nederland? En kunnen we dingen slimmer organiseren? En vaak als je dingen slimmer organiseert... levert het ook nog eens geld op. Uh, er is ook door een aantal mensen gezegd... van ja, uh, schaalvergroting... Die Mensen van D66 willen alleen maar naar schaalvergroting. Nou, ja. ik zeg, schaalvergroting is absoluut niet heilig. Nou, maar even over dat historisch besef. Hè. Waterschappen zijn de oudste bestuurslaag van Nederland. Uh, dat is de oervorm van de democratie in dit land. Ja, misschien is het alleen om die reden wel bijzonder om dat te behouden. Wij gooien ook niet oude gebouwen tegen de vlakte, bedoel ik. Ja, maar uh, als je het alleen maar vanuit een historisch, uh, historische achtergrond zou moeten... Behouden, ja, dan ben je toch eigenlijk uh, gek bezig. Want je moet natuurlijk ook kijken van worden die taken op een goede manier uh, uitgevoerd? Uh, kunnen we dat misschien slimmer organiseren? En, zoals ik eerder al zei, hoe zit het nou eigenlijk met die democratische legitimatie? Want als er natuurlijk weinig mensen opkomen voor de waterschapsverkiezingen... Ja, nee, dat punt heeft u gemaakt. Maar, maar die... je krijgt wel elk jaar de factuur, want je moet waterschapsbelasting ja, betalen. Ja, en die, die loopt ja, flink op. Ja. Maar even, even los daarvan, uh, want diezelfde bellen zei, Geef nou eens één voorbeeld wat er, anders dan de democratische gehalte... concreet mis is met die waterschappen. Nou ja, wat ik, wat ik dus merk is enorm veel bestuurlijk overleg... tussen provincies, gemeenten uh, en waterschappen. Het is ook helemaal niet nodig in de optiek van D66, om een apart waterschapsbestuur te hebben... wat bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur. Je kan dat gewoon onderbrengen, die taken, bij het provinciebestuur. Dat is gewoon veel slimmer om het daar te organiseren. Dat voorkomt enorm veel bestuurlijke drukte... en dat leidt ook nog eens tot kostenbesparing. En dan denk ik, ja, waarom zou je het niet doen? Het is een... een, een, een, een, een ja, de, de bal ligt op de stip... Uh, zou ik willen zeggen. Alleen wat ik merk is dat ja, heel veel mensen daar toch uh, moeite mee hebben. Omdat ze zeggen, ja, het is helemaal historisch zo gegroeid. Uh, en wat gaat er nou precies fout? Nou Wat er nou precies fout gaat is overleg op overleg. Uh, en het is niet kosteneffectief. Dus het kan goedkoper en dan zegt uh, uh, uh, een beller, dan pak maar het door en ga ook die Tweede Kamer maar eens verkleinen. Uh, ja, dat zou kunnen. Dat, er ligt ook nu een voorstel uh, van, het, uh, van het vorige kabinet... om het aantal Kamerleden terug te brengen. Nou, dat zullen we... Bespreken uh, na, na de verkiezingen. E, ja, ja, ik hoor het al, daar gaat u niet over. Ja, maar dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Uh, is er een Kamermeerderheid voor dit plan om minder provincies? VVD wil wel, zeg maar, ja, de provincies moeten zelf regelen en de rest van de Kamer? Nou ja, het was afgesproken in het, uh, in het vorige regeerakkoord met uh, uh, CDA en, en VVD. Uh, PVV had zich daar niet uh, aan gecommitteerd, maar trok op een gegeven moment uh, de stekker uit dit plan. Ik ga ervan uit dat de VVD er nog steeds achter staat, dat okay. het CDA het ook wil, D66 wil het. Uh, en de GroenLinks is daar enthousiast over, dus ja. er gloort, hoop ik, een meerderheid. Gerard Schouw, Tweede Kamer voor D66. 603 stemmen, 65 procent nog steeds oneens met de stelling dat het goed is om Nederland terug te brengen tot vijf provincies. Dank. Zometeen dit is de dag. Jeroen Snel, wat gaan jullie doen? Frank, goedemiddag. We blikken vooruit op de huldiging straks in Den Bosch om vier uur van onze Olympische sporters. Ze zitten in de trein onderweg. En waarom de... Den Bosch? Ja, waarom hij? Oh, ik weet niet. makkelijk station. De stations zijn uh, ruimte genoeg. En we blikken terug op de Spelen. Doen we onder andere met de broer van Epke Zonderland. Herre. Hij is bij ons de gast. En verder praten we met Ronald Janssen. Hij was uh, keeper van het Nederlands hockey elftal in 1996 en 2000 op de Spelen. Zometeen, Jeroen snel. Mag je fixen. Dit is de dag. Tot ziens.